In de Alhamdulillah in Ahmed, who is a-in, who is a-ghfiro, who is a-out-do-billah in shururur an ...van deze mooie gelegenheid gebruik maken... ...om te spreken over de kenmerken van Ahle Sunnah. Waarmee zij zich van andere groeperingen onderscheiden... ...en waardoor zij boven de rest uitsteken, kan ik zeggen. Wat zijn die kenmerken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Een aantal van die kenmerken van Ahle Sunnah al Jama'a ...zijn de volgende. Eén. Ze gaan slechts... Uit van de kitab en sunnah. Dus ze tappen uit een zuivere bron. Al hun overtuigingen. Daden van aanbidding. Omgangsvormen. En gedragscode. Voor alles gaan ze terug naar die zuivere bron. Namelijk kitab en sunnah. Dat is het sleutelwoord. Als iemand jou vraagt. Vertel mij, wat is jouw overtuiging? Dan zeg je, kitab, wassunna, alfa, misself, salih. Dus het kitab, boek van Allah subhanahu wa ta'ala, de Sunnah van de profeet, maar volgens wiens interpretatie, die van de metgezellen. Want er zijn ook mensen die zeggen tegen jou, kitab, Sunnah? maar hij geeft er zelf een eigen draai aan. Hij interpreteert alles op zijn eigen manier. Nee, op de manier van de metgezellen. Waarom? Omdat zij degene waren die de profeet hebben vergezeld, dat is één. Omdat zij natuurlijk die openbaring hebben meegemaakt. Zij waren daar aanwezig toen de versen aan de profeet werden geopenbaard. En omdat zij onderwijs hebben genoten bij de profeet, sallallahu alayhi wa Hij heeft ze geprezen en hij heeft ze aangewezen als leraren voor de rest van de ommen. Alles wat in overeenstemming is met de Koran en de sunnah, accepteren zij. En alles wat daarmee in strijd is, verwerpen zij. Ze zijn namelijk niet geneigd om te innoveren. Die drang hebben zij niet. Zij willen ook niet innoveren. Waarom? En dan praat ik over religieuze innovaties. Want zij weten dat het verboden is om te innoveren als het gaat om religieuze zaken. En... Ze weten ook dat de bidda, want heel veel mensen spreken soms over de bidda, en een aantal zeggen, dat is een bidda, hasana, dat is een bidda, say, uh, noem het maar op. Alle bidda zijn slecht, zonder meer. Waarom? Om de volgende zaak in eerste instantie. Ze wekken de suggestie dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zijn taak niet heeft vervuld. Want als jij zegt dat een zaak wat jij toeschrijft aan het geloof, die jij zelf hebt bedacht en die jij zelf in het leven hebt geroepen, en je zegt vervolgens, het is een bidda, dus het is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ontgaan. En dat kan niet, want hij heeft het geloof volledig aan ons overgebracht. Dat is zijn taak, niet alleen maar dat. Voeg daaraan toe dat jij Allah subhanahu wa ta'ala verlogent. En kijk naar de ernst van de bidda. Waarom? Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, Al-yoma akmeltu lakum dinakum'. Vandaag heb ik voor jullie, jullie geloof, vervolmaakt. Volledig gemaakt. Het is afgerond. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dan komt iemand daarna en die zegt, maar dit kunnen wij nog even toevoegen. Dit kunnen wij nog even erbij doen. Wij mogen niet innoveren op het gebied van het geloof. Wij mogen niet innoveren als het gaat om daden van aanbidding. Een aantal die hebben een eigen manier van aanbidden bedacht. Punt 2. Ze geven zich over en leggen zich neer bij de religieuze teksten. En zij hoeven niet per se op de hoofden te worden gesteld van de wijsheden hierachter. Van bepaalde zaken is de wijsheid bekend. Die zijn ons bekendgemaakt. Als we praten over het verbod op alcohol bijvoorbeeld, bedwelmend dronkenschap, men kan in een vlaag van dronkenschap een heleboel gekke dingen doen. Dat is één van de wijsheden daarachter. Maar nu als we praten bijvoorbeeld, waarom is door vier rakaat? Waarom is Lazar vier rakaat? Waarom is al maghreb slechts drie rakaat? Waarom is sobh slechts twee? Die wijsheid is ons niet bekend. Weten we niet? Maar wat wij doen, wij leggen ons daarbij neer. Wij volgen, wij doen. En wij hoeven de wijsheid niet te weten. Omdat onze uitgangspunt is dat Allah subhanahu wa ta'ala de allerwijste is. Alles wat hij heeft voorgeschreven is in onze voordeel. Alles wat hij heeft verboden is nadelig voor ons. Dat is wat wij dienen te weten. Dus ehl hoeven niet per se de wijsheid te weten. Want je hebt vandaag de dag mensen die zeggen tegen jou, ik moet eerst weten waarom, anders doe ik niet. Nee, dat zeiden de metgezellen niet. De metgezellen, die zeiden namelijk, ze en, -na -wa en we hebben gehoord, wij gehoorzamen, zeiden ze. Dat is een kenmerk van ehl sunnah. Horen, gehoorzamen. Wordt ons de wijsheid bekendgemaakt, dat is mooi meegenomen. Wordt ons de wijsheid niet bekendgemaakt, dan leggen wij ons daarbij neer. En we weten dat er een grote wijsheid achter schuilt. Nog beter gezegd, zij stellen de religieuze teksten superieur aan het menselijke verstand en niet andersom. Religieuze teksten hebben voorrang. Het verstand is ondergeschikt aan de religieuze teksten. En dit is natuurlijk op zich logisch als wij bedenken dat Allah zijn profeet opdraagt om het volgende tegen de mensen te zeggen. Oftewel zeg ik waarschuw jullie. Slechts middels de openbaring. Dus het is de openbaring die telt en die geldt. En daar dienen wij ons aan te houden. Dus onze vertrekpunt is altijd de openbaring. Dat is punt 2. Punt 3. Het navolgen en imiteren van de profeet vrede zij met hem en het niet toestaan van innovaties op religieuze gebied. Als wij iets willen weten over ons geloof, dan moeten wij nagaan wat de profeet daarover heeft gezegd. En wij volgen de profeet. Sallallahu alayhi Logisch. Als wij bedenken dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Maar als jullie daadwerkelijk. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Van Allah subhanahu houden. En daarom zei Hazel basri Dit is eigenlijk een vers dat bedoeld was. Als een test. Als een beproeving. En toen werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de mensen die werkelijk van Allah subhanahu wa houden, en de mensen die leugenaars zijn, die hypocrieten zijn. En zoals een aantal van onszelf zeiden, leysa sha'nu an تُحِبَّ وَلَا Ze zeiden, het is niet van belang dat jij van iemand houdt, of dat jij zegt van iemand te houden. Het is juist belangrijk dat de andere persoon van wie jij zegt te houden, van jou houdt. Daar gaat het om. Leila, die zei: bi Layla. Wa Layla la lahum Iedereen beweert iets te hebben met Leila. Iedereen beweert een soort geheime liefde te hebben met Leila. Iedereen beweert in de band te zijn van Leila. Hij was helemaal gek van Leila. Hij was een dichter. Hij was helemaal weg van lele. Terwijl Leila dat niet bevestigt, terwijl Leila dat ontkent. Als je Leila zou vragen, dan zou ze tegen jou zeggen: ik heb niks met ze te maken. Kent ze helemaal niet. Hetzelfde geldt hier. Iedereen beweert iets te maken te hebben met de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En van Allah subhanahu wa ta'ala te houden. En zich te willen inzetten voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar misschien worden zij veracht door Allah subhanahu wa ta'ala. En misschien zou de profeet Sallallahu alayhi wasallam op de dag des ordees afstand van ze nemen. Wil die niks met ze te maken hebben. Maar diegenen die de profeet volgen. Sallallahu alayhi wa Dat zijn de waarachtigen. Dat zijn de oprechte personen. Dat zijn de eerlijke personen. Vier. De grote belangstelling. En aandacht. Die zij hebben voor de Koran en de Sun. De belangstelling natuurlijk met betrekking tot de Koran uitzicht. In het reciteren en leren hiervan, van de Koran. Maar natuurlijk ook het bezig zijn met de exegese van de Koran, met de uitleg van de Koran. El Sunnah zijn altijd bezig met de Koran. Of ze zijn het aan het leren, doornemen, reciteren. Of ze zijn bezig met de uitleg van de Koran. Dat is een kenmerk van de Sunnah. Terwijl de andere mensen... De Koran in een kast hebben staan. Als sier bedoeld. Of boven de tv. De Sunna die slaan constant dat boek open. En lezen erin. En nemen het door. En reciteren dat boek. En kijken wat de versen van Allah subhanahu wa ta'ala betekenen. En wat betreft de Sunna, natuurlijk. Is de belangstelling op te merken aan het veelvoudig bestuderen en voordragen van de overleveringen door de geleerden van de Sunnah. Er is niks wat zij zeggen, of ze onderbouwen dat met een uitspraak van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Of er volgt daarna een overlevering van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Vijf. De enige geestelijke leider die zij onvoorwaardelijk volgen. En op zijn woorden blind vertrouwen, is de profeet vrede zijn met hem. Iedereen, behalve de profeet, wordt aan de norm van de Koran en de Sunna getoetst. Maakt niet uit wie het is. Zelfs als het gaat om de grootste geleerden. Ook hun woorden, worden aan de norm van de Koran en de Sunna getoetst. En dat is eigenlijk een kenmerk van Sunna. Sunna. Sunnah. Terwijl een aantal virak, een aantal groeperingen, die vertrouwen eigenlijk zijn maar blind op de woorden van hun zegen. Al zijn die in strijd met de sunnah. Ik Geef een voorbeeld, een bekende voorbeeld. Er zijn tot de dag van vandaag mensen die de moskee binnenlopen. Tijdens de jumwa. En ervoor kiezen om gelijk te gaan zitten als natuurlijk de imam aan het preken is. Al kom je met de overleveringen die eigenlijk vermeld staan in Al-Bukhari en in Moslim, Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in ieder opdracht die de moskee binnenkomt. Tijdens preek van de imam, dat hij niet mag gaan zitten voordat hij twee rak'at heeft verricht. Hij wordt wel opgedragen om ze kort te houden, maar hij dient wel die twee rak'at te verrichten. Toch blijft hij ervoor kiezen om gelijk te gaan zitten. Waarom? Want hij zegt, mijn imam heeft gezegd. Mijn leerschool draagt het volgende voor. Dat kan niet. Dat is eigenlijk niks anders dan onbeschoft zijn tegenover de profeet, sallallahu alayhi wasallam. De woorden van de profeet gaan voor op de woorden van iedereen. Dus iedereen's woorden worden aan de norm van de sunna en de kitab getoetst. Als ze natuurlijk in overeenstemming zijn met de Koran en de sunnah, dan worden ze aanvaard, dan worden ze geaccepteerd. Anders worden ze zonder aarzeling, zeg ik, verworpen, weggegooid. Zes. Het eerbiedigen en respecteren. ...van de vrome voorgangers... ...en het volgen van hun voorbeeld. De sunnah beschouwen... ...de methodologie van de zelf... ...als de meest ontwikkelde... ...als de meest verstandige... ...en als de meest veilige werkwijze. Veilige methodologie. Hun werkwijze is de meest veilige... ...en daar dien je aan te houden. En het is niet zo... Zoals een aantal mensen beweren dat de werkwijze van de mensen die daarna zijn gekomen. Wat ze ook wel Gelf noemen. Dat die veiliger is. Dat is onzin. Juist de werkwijze van de zelf is de meest betrouwbare. Waarom? Ibn al-Mas'ud si radiyallahu anhu die zegt. degenen die zoekende zijn naar een voorbeeld. Laat hem degenen die reeds zijn overleden als voorbeeld nemen. Want de levende... Zijn niet aan de fitna ontkomen. Nog niet. Hij leeft nog. Dus al is hij oprecht nu. Het kan zijn dat hij morgen afdwaalt. Dus hij is nog niet aan de fitna ontkomen. Dus laat hem daarom zegt hij. De metgezellen van de profeet als voorbeeld nemen. Zij waren bij Allah de besten onder de umma In het bezit van de meest oprechte harten. In het bezit van de meeste kennis. En Allah heeft hen daarom gekozen om metgezellen te zijn van zijn profeet. En zijn geloof tot stand te brengen. Zijn geloof te doen zegen Dus wees op de hoogte van hun verheven status. En sla hun weg in. Bewandel dezelfde weg als zij. En haal vast. Aan hun gedrag en geloof. Want zij plachten het rechte pad te bewandelen. Dat zijn de woorden van Benoemd Sa'ud radiyallahu anhu. En hij wist beter. Want hij zag in zijn tijd dat de mensen begonnen met innoveren op het gebied van religie, van geloof. En daarom sprak hij deze woorden. Als waarschuwing bedoeld richting diegenen die dat doen... Kijk uit. Hou vast aan het geloof van de metgezellen. Dus daarom zeggen nee, hou de deuren dicht. Eenmaal als ze open zijn, dan zijn ze open. En dan kan je niemand meer tegenhouden. En voordat je weet, zijn eigenlijk al honderden, duizenden, miljoenen innovaties het geloof binnengedrongen. Dus hou je vast... Aan de methodologie van de metgezellen. Waarom? Omdat zij ook geprezen zijn door de profeet sallallahu alayhi wa sallam en door Allah subhanahu wa in de Koran. En diegenen die na hen zijn gekomen, zijn ze geprezen? Het is nog maar afwachten of ze het zelfs redden. Of ze in aanmerking komen voor het paradijs, of ze in aanmerking komen voor leiding. Maar die metgezellen zijn reeds geprezen in de Koran, meerdere malen. En ook geprezen door de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Nas zegt hij, de besten onder de mensen, Karni zegt hij, zijn mijn generatie. De mensen die mij hebben meegemaakt. Natuurlijk een moslim zijn geworden, zonder dus meer, en in de profeet hebben geloofd. Die mensen zijn de beste, zegt de profeet. Daarna komt de generatie daarna. En daarna komt weer de generatie daarna. Deze drie generaties zijn geprezen. Van de resterende generaties weten we het niet. En de beste generatie is de generatie van de metgezellen. Dus hou je vast aan de generatie van de metgezellen. En hun methodologie. Die zijn hebben overgenomen van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. sallam. Seven. Het vermijden van conflicten en vijandigheden omtrent het geloof en het uit de buurt blijven van mensen die uit zijn op escalaties van religieuze conflicten. Wat Eilasson altijd proberen is de ommen te verenigen en niet de ommen uit elkaar te doen vallen. Niet de ommen in groeperingen te splitsen. Wij willen dat ze zich allemaal verzamelen. Of verenigen. Op basis van één woord. Namelijk la ilaha illallah. Daar gaat het ons om. Tawheed. De zuivere geloof. Teruggaan naar de zuivere bronnen. Waar we het over hadden. Wij willen dat ze zich allemaal baseren op kitab en sunnah. Dat is wat wij willen. Niet op de valse verlangens van bepaalde mensen. Van sommige mensen. Nee, kitab en sunnah. De kitab en Sunna dienen als rechter tussen ons. Tussen jou en tussen mij. Als wij een conflict hebben, dan leggen wij dit conflict voor aan de kitab en sunnah. En laat de kitab en sunnah maar oordelen tussen ons. En als er een conflict is tussen de uh, Sunna, maar ook met andere groeperingen, dan gaan we met elkaar in gesprek op een welgemanierde wijze. Op een gerespecteerde wijze. En aan de hand van bewijzen. Maar als blijkt dat de persoon hardnekkig is. En uit is op conflicten. En ruzie. En begint met gescheld en getier. Dan lopen wij weg. We maken de waarheid bekend aan de mensen. Maar we gaan niet met hem zitten vechten. We gaan ons niet verlagen tot zijn niveau. Dit is onze man -hedge. Wil je praten? Je bent welkom. Kom, maar laat je niet minachtend uit over andere mensen. Praat op een gepaste manier, gerespecteerde manier. Kom met je bewijzen. Qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs Allah subhanahu wa leert ons hoe wij een discussie moeten aangaan. Wij moeten met onze bewijzen komen. En niet alleen maar praten op basis van verlangens, van begeertes, van lusten, noem het maar op. Nee. Ga de discussie aan. Met wie dan ook, op een goede wijze. Zelfs met de niet-moslims. Op een goede wijze. Goede predikatie. Heb geduld daarin. Dus wij vermijden conflicten. Het is zeker niet gepast voor een taliban en voor een leerling. Laat staan een dijkje. Voor een leerling die kennis opdoet. Dat hij soms met iemand gaat staan bekvechten, zoals ze zeggen. Of misschien zelfs gaat vechten. Nee, je legt je zaak voor. Je maakt je standpunten duidelijk. En als hij niet wil luisteren. want zij begint te schofferen als schilder loop je weg. 8. Zij houden toezicht over de eenheid tussen de moslims. En streven altijd naar een goede verstandhouding tussen de moslims. Dit om de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in stand te houden. Namelijk de verse die je tegenkomt in Surat Ali Imran. 102 tot en met 103. namelijk de vraag die jullie allemaal bekend zijn. Ja, jullie leed je aan het teklaar, hakka, tukati, hij wel O jullie die geloven, vreest Allah voor ware godsvrees voor hem. En sterft niet anders dan als moslims. En houdt jullie allen stevig vast aan het koord van Allah subhanahu wa ta'ala. En wees niet verdeeld. Let op. Houd je vast aan het koord van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarmee doelend op de kitabu sunnah. Dat is ook wat wij vragen van de mensen. Laten wij bijeenkomen. Maar dan op basis van de kitabu sunnah. Zelfs en niet moslims, als we met hen in discussie gaan zeggen we, laten we bijeenkomen maar dan natuurlijk op basis van de tawhed het woord van tawhed zo gaan we met elkaar in gesprek en houdt jullie allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en dat was voor de komst van de islam en hij jullie harten tot elkaar bracht dat is waar, middels de islam en jullie door zijn gunst broeders werden, ook waar Alhamdulillah, toen jullie op de rand van de afgrond, en dat betekent dat eigenlijk zeg maar, verdeeldheid een nadelige gevolg heeft voor de umma. Want zo staan wij op de rand van de afgrond. We zijn verdeeld, we zijn uit elkaar gedreven, we kunnen elkaar niet meer uitstaan, we schelden op elkaar, we roepen de meest verschrikkelijke dingen over elkaar. En dat is een zaak die in strijd is met de sunnah. Wanneer je mensen tegenkomt die zich schuldig maken aan dit soort zaken, weet dat ze dwalende zijn. 100 En daarom zie je zien dat Ehle Sunna als hij praat over andere groeperingen, de fouten die zij hebben, natuurlijk zal hij ze weerleggen. Maar dat doet hij aan de hand van bewijzen. Als hij hun dwaling laat zien, doet hij dat aan de hand van bewijzen. En het gaat hem niet om de persoon. Dat is een verschil tussen Ehle Soenna en de rest. Ehle Soenna, het gaat hen altijd om de waarheid. De persoon is onbelangrijk. Maar het gaat ons om de uitspraken die hij doet. Als hij iets beweert wat in strijd is met de sunnah, dan zullen we hem weerleggen. En dan zullen we dat ook duidelijk maken aan anderen. Want wij bekommeren ons over de omma, over de gemeenschap. Wij willen niet dat mensen door zijn woorden afdwalen. Maar bij andere groeperingen is het een persoonlijke kwestie. Het gaat om de persoon. En daarom zul je zien dat ze vaak... Meer op de persoon spelen en meer de persoon uitschelden, dan zijn verwoordingen en uitspraken. En misschien zullen ze jou zelfs niet vertellen wat hij verkeerd doet. Kijk uit voor hem, hij is gevaarlijk, hij is dat, hij is dat. Maar wat heeft hij gedaan? Weet ze dus niet te zeggen. Dat is het probleem. Het is niks anders dan jaloezie. Niks anders dan afgunst. Als jij ziet een persoon die zomaar scheldt en het niet kan baseren op feiten en bewijzen, weet dat die persoon vervuld is met afgunst. Al-Sunna daarin daarentegen. Alles baseren zij op bewijzen. Hij heeft dat gezegd. En dat is in strijd met de volgende uitspraak van de profeten. Zo heeft Allah zijn teken voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. Dus de leiding zit natuurlijk in de eendracht van de omma. 9. Het elkaar niet tot keef verklaren. al sunnah als ze in discussie gaan met elkaar... Dan verklaren zij elkaar niet tot kever. De sunna gaan met elkaar in discussie over hun meningsverschillen. En proberen deze uit te praten met elkaar. Vervolgens verkondigen zij de waarheid richting de mensen. Ze weten dat een ieder een fout kan maken. En als ik zeg Ulle Sunna, dat zijn natuurlijk de mensen die zich aan de standaarden van de sunna houden. Maar het kan zijn dat zelfs Ulle Sunna onderling een meningsverschil hebben... En iedereen heeft zijn eigen interpretatie over bepaalde zaken. In dit geval gaan ze met elkaar discussiëren en praten. Op een rustige wijze. En iedereen probeert zijn gelijke te bewijzen. Aan de hand van bewijzen. En zelfs als het niet lukt. Als de andere persoon aan zijn mening blijft vasthouden. Dan zal de andere persoon hem niet verklaren. Natuurlijk, ik praat hier over meningsverschillen die niks te maken hebben met de akhide, Want het kan zijn dat een persoon op een bepaald moment zodanig afdwaalt dat hij zelfs... Met hele vreemde opmerkingen komt. Dat kan. Maar ik praat over ehl-sunna. En die hebben altijd één en dezelfde vertrekpunt. Namelijk de sunna van de profeet. Wa s en als het gaat om de fundamenten van ehl-sunna. Daar zijn ze het altijd over eens. Daar verschillen ze niet van mening over. Over de fundamenten. Als het gaat om tawheed. Als het gaat om iman. Daar verschillen zij niet van mening over. Maar soms gaat het om bepaalde vertakkingen. Bepaalde subonderwerpen. Als ik zo mag zeggen. Ze verschillen van mening daarover. Ze gaan elkaar niet tot kever verklaren. Dat doen ze niet. Dus vandaar eigenlijk, ze weten dat een ieder een fout kan maken. Vandaar dat zij elkaar adviseren wanneer zo'n fout bij een van hen optreedt. Dit in tegenstelling tot andere groeperingen die elkaar om het minste geringste moepte verklaren. Bepaalde groeperingen, om het minste geringste verklaren zij elkaar kever. Soms als hij alleen maar twijfelt zegt hij, ik kies het zeker voor het onzeker en ik zeg dat jij kever bent. Dus hij is bang als hij vertrekt dadelijk. En dat hij die persoon niet kever heeft verklaard. Dat het misschien hem kwalijk wordt genomen. Dat de dag de zorg. Dus hij zegt, weet je wat we doen? Laten we maar kiezen voor het zekere. Jij bent kever. En probeer maar te bewijzen dat het niet zo is. Terwijl al bij hun is de moslim oorspronkelijk moslim. Pas als het tegendeel is bewezen. Alleen dan verklaart ze de persoon voor kever. Dus je hebt bepaalde mensen. Die zegt tegen jou, iedereen is kever die hier aanwezig is, probeer me allemaal te bewijzen voor mij dat jullie moslims zijn. Als jij op straat loopt en een moslim die zegt tegen hem, assalamu alaykum, wij zeggen we salam Want wij gaan ervan uit dat alle moslims moslims zijn, alhamdulillah. Deze mensen zegt tegen hem, salamu alaikum. zegt hij, hoi. Allah al-musta'an, Allah ma'afin alamin. Want er is geen grotere afdwaling dan deze afdwaling. Tien. al sunnah vergrijpen zich niet aan de metgezellen van de profeet. Hun harten zijn vol lof en achting jegens de metgezellen. En spreken slechts het goede over hen. En zij beschouwen hen als de beste generatie ooit. Dit omdat Allah en zijn boodschapper de metgezellen ook hebben geprezen. En zij bevestigen het verschil in niveau tussen hen conform al sunnah. Er zijn bepaalde verschillen tussen de metgezellen. De ene is beter dan de andere eigenlijk. Zo plaatsen zij degenen die voor de verovering van Mekka hebben uitgegeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, zich hebben ingezet op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, boven degenen die daarna zich hebben ingezet. Ze geloven ook dat Allah tegen de metgezellen die Badr hebben bijgewoond, heeft gezegd: Doe wat jullie willen, ik heb jullie reeds vergeven wetende natuurlijk dat deze metstellen geen grote zonden zullen begaan. Die voorkennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Het verbond van Hudaybia. Dat de profeet was aangegaan met Quraysh. Alle mensen die dat verbond hebben bijgewoond. Zullen het vuur niet binnentreden. Maar dat staat ook in een overlevering. En het waren ongeveer 1500. Ook geloven zij dat de khalifa Na de dood van de profeet Abu Bakr is. Daarna Omar. Daarna Uthman en daarna Ali. Mogen Allah wel tevreden met ze zijn allen. 11. Voorzichtigheid in het doen van uitspraken over iets of iemand. Zij hebben namelijk de gewoonte om eerst alles te verifiëren. Na te trekken. En goed te bestuderen. Voordat zij tot een eindoordeel komen. Overal waar ik kom... Ik loop en ik hoor om me heen halal, haram, halal, haram, halal, haram. Iedereen. Terwijl de grote geleerde als jij dit soort vragen aan hem voorlegt, dan begint hij te zweten. Dus dan heeft hij het moeilijker mee. En dan zegt hij misschien tegen jou over een week. Ik moet even navragen. Ik moet met de commissie bijeenkomen, ik moet even de zaak bestuderen. Maar hij, als hij hem tegenkomt, hij zegt tegen hem van deze zaak en deze zaak, zegt hij haram, 100%. Dat is geen kenmerk van sunnah. Ze zijn voorzichtig. Natuurlijk als het gaat om de duidelijke zaken die ons bekend zijn gemaakt, dat is algemeen bekend. Maar het gaat om die zaken waar soms de geleerden over twijfelen, dat moet je laten. Waar een meningsverschil bestaat tussen de geleerden. Jij bent niet degene die daarover kan oordelen, laat het aan de grote geleerden over. Dit zijn een aantal kenmerken van Ehlus Sunnah, die in ieder zich eigen moet maken. Wil hij tot de geredde groep op de dag des oordeels behoren? En wij vragen Allah, subhanahu wa ta'ala, tot slot om ons op het rechte pad te leiden, het pad van Ahlul sunnah. Subhanakallah. Muhammad Oetheer, Oetheer,